doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan Ik ben te vroeg van huis vertrokken Dat is hoe het gaat En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, al verstaat hem net niet En hoe laat gaat de laatste treinig? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar Ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis op?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 Zonder zorgen, nergens aan denken, even maar stoppen, om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait, toch waar een haan in je hoofd die kraait. Ik weet nu, dat er een engelbewaarding bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat.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 Terugkijken in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van een Maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent.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 hier tot ik doodga, europa pa, europa pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga, Europa-pa, europa, pa, europa pa. Bezoek me friends and friends, of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Ik heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik Kom met papa, ute zal niet stoppen tot ze zeggen, ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa, pa.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 I'm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 En ik voelde mij daar zo alleen Was er warm en druk Ik zat naast een lege kruk Ik verlangde zo naar jou Hier aan zij Ja, ik denk nog steeds Hoe het was geweest That's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 Het duurt te lang Sta stil Wat jij wil Wat ik wil Het duurt te lang Twee stille mensen aan de tafel Het is geen gezicht Ik kan die route niet belopen Met mijn ogen dicht Je weet precies wat ik ga zeggen Ik weet het ook van jou En op het einde vertel ik vast Hoeveel ik van je hou En daarna slaan de deuren weer En breekt er weer een glas Daarna valt er weer een traan En pak ik weer mijn tas En daarna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 dus voor de laatste keer het spijt me het duurt te lang. Oh! Wow. Het duurt te lang. Staat stil. Het duurt te lang. Busy. Ore.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 naar beneden. Je kijkt zo mooi, tevreden. Zet je handen op je knieën. En naar beneden tot je hielen. Je gaat lekker. Diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep. Je moet gaan. Diep, diep, diep, diep, diep, diep. Ga lekker. Geef het nog een draai aan. En wint de boel goed op. Laat me draaien in die joint. En geef me 10 koershops. Je zet de boel op slot. Je bent zo fanatiek. Tik, tik, tik, tik. Tiek, tik, fanatiek, tik, tik, tik, tik, tik. Vanaf, hey. vanafiek, ah, ja. doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag, Traag, traag, traag, traag, traag, traag. Goed, voel het voor me, voel het aan. Zal zoe je zoete laag Laag, laag, laag, laag, laag, laag Olé. Doe ik het goed? Gooi je vis omlaag, laag. gooi je billen omhoog. Ja. Schatje, laat je gaan. gaan. Schud je heupen los. Ja. Zet je body aan het werk, laat je body trillen. Mm. Shit, dat billen is buiten naads, net een ruimte film. Low. Gooi je vis omlaag, uh -huh. gooi je billen omhoog. Low. Schatje, laat je gaan. gaan. Schud je heupen los. Hey. Bel erop, ik wil graag met deze dame chillen. Tjubu, ah, yeah. tjubu, tjubu. Papi. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je. Doe het draag, draag. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zo je zoete lach. Lach, lach, lach, lach, lach, lach, lach. Oh, yeah. Doe ik het goed, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, het Baby, happy, happy, happy, happy, happy, papi, papi, happy, happy, happy, ja, yeah. ja. Yeah. Hey, veel te laat opgestaan. Mijn allernieuwste Nike's aan. De deur niet eens op slot gedaan. Op bijtje met een visje bij de kibbel gaan, en Je weet hoe dat gaat. En ze staat als ik vraag naar de naam. Zeg, hey, heb je plannen vandaag? Aan de VPA's en dan mee te gaan. Mijn vrienden vragen, hé, hey, wat doe je? Ik zeg, ik trek mijn eigen plan. Oh, dus als jullie me zoeken Sta ik met een biertje bij de bar Ik doe alles op gevoel Stelt tijd vooruit en hou dat hoofdje van je koel cool. En ik ben niet op zoek, maar net als Russische roulette Maak jij het spannend, raakt me goed Lach om alles wat jij zegt, Toppen roep ik maar op een zwijngreft Staat tien minuten bij je, maar ik moet nog rijden Toppen stel je nog een wijntje Maar net wanneer je omdraait ben ik alweer weg Ja sorry, luister echt Ik doe alles op gevoel Ik had geen label van goud. Ik moest komen van een afstand, baby. Ik kwam een heel eind voor de randstand, baby. Ik proost op het leven in drangstand. Eet met Flemming in die 5-30. Chillen tillen, lobby niet haat. Op push, moet een schudder uit je body op 4, 5. Headie met Zoey, right now zit hard voor in de linie. De blussen, ademagen dode mussen aan de wond russen. Ik heb anders mijn diploma's. Ik zeg het je niet zomaar. Het is pompen of verzuipen en we zeggen nooit homa. Shoet je zoeter, toeter op mijn voeten. Een complimentje voor je vader en je moeder. Je bent helemaal mijn type en je laat me zo genieten. Want je moet, ik weet je moet. Als het even kon, dan leef ik nog een nacht bij. Jou.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 Mijn hoofd, dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder jou ja, was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunies. Dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren.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 Dan ik ooit heb je verdrongen. Ik heb jouw liefde elke nacht Slaap jij naast mij Maar ik ben bang voor elke dag Die nog moet komen Er is geen banger hart Dan dat van mij Oeh, dat, dat van mij Ik ben niet eens echt op je uiterlijk geval Ook al is er dan geen meid zo mooi als jij Kijk die mannen naar je loe. Come back.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 En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen. Dwars door alles heen. Door de storm, al zit alles me tegen.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 Zit alles van tegen met jou?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 Draai niet om geld, maar ik... Wat moet ik nu nog zonder jou? Je ogen zeggen zoveel tegen mij Als jij ze opent maak je mij zo blij Ik moet je zeggen dat ik van je hou En dat meen ik Oh wat moet ik zonder jou?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 Een bobbeling remix van DJ Johan. Ja, ja, ja. Alle ballen verzamelen. Ik ga de baal, ik heb een baal, Ik wil je naar je, naar je, naar je, naar je huis brengen. Want je hebt echt een lekkere Bill Cosby, lekkere Bobby Holland. Ik de baal, ik heb een Wil je beelden zien? Ik wil je beelden zien. Ik wil je beelden zien. Ik wil je beelden zien. Ik wil je beelden zien. Ik wil je beelden zien. Zie jij er heerlijk uit? Oh, Ik all. wil je ook eten net als vlees. is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stuk en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag. Dan voel ik mijn huisle diep in mijn zak. En ik loop hier alleen.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 En dan denk ik aan Brabant, vandaar wat nog ligt. En dan denk ik aan Brabant, vandaar wat nog ligt.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 Oogs. Ik kijk om mijn pupillen worden groot. De wereld is verplant, ja. Op je polen pips naar een golf de afstand van je lichaam Ze is van spektale passen, oh, van aardse krachten. Hoe losgepast toen ze naar me lachten? Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijk, ja, ze is praktisch. En dan mag je Sorry als ik overdrijf, als ik zelfs als ik naar het openkijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik als nog, in de lucht als sterrenstoof. Dan ben ik loezo in de sky met dames op mijn nek, bitch, dames om mijn nek. Luzu in de sky.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 ze werd zijn baby en hij was zijn baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een moeilijk prinsje op mijn bankje. Stemklankje, voelt nog steeds voor op een plankje. Soms denk ik terug heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, te zeggen. de op is plaat ja. Op je polenpip snap. Gewoon af de afstand, vang je mijn lichaam. Ze ik aan spijtrale passen. Oh, Gewoon aardse klachten. Goed loskom. In de tijd, als je naar de kijk, ja, ze is praktisch. Zijn te maag, galactisch. Sorry als ik overdrijf, sterren straks als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor een de derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik als nog in de lucht, als sterren stof. Dan ben ik Luzo in de sky, met dames op mijn nek. Bitch, dames op mijn nek, Luzo in de sky. Het is al laat en ik wil wel slapen Maar dit houdt een plekje bezet in mijn hoofd Ik ben op zoek mijn gedachten verraden mijn eigen gevoel, misschien heb jij dat ook. Wachten tot het nacht weer dag wordt. Geen reactie, ook een antwoord. Sluit mijn ogen, voor ik bang word. Hier is alles stil. Ik gaf je een stukje, een stukje van mij. We zouden het bewaren, maar maakten het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt Van vertrouwen naar verraden Blijf ik achter met de schaamte Je hebt het gebroken, dat stukje van mij Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt Er is een licht ik al achtergelaten En met de pijn laat je mij in de steek Ik heb het gevoel dat ze over me praten Ik ga ze voorbij, maar ze kijken nog steeds Wachten tot de dag weer nacht wordt Geen reactie, ook een antwoord Sluit mijn ogen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 je zou het bevaren, maar ik raakte alles kwijt. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt...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 Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al. Dit is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst. Ik geef weer de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht.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 Spel weg met jou Kwart over zeven op zondagmorgen Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt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 zijn Vandaag is rood van rood dit blauw Deel mijn hart voor jou. Sneeuw van de rood bedekte dagen van je hou.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 Rood, de kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood hoort te zijn, vandaag is rood van rood in blauw van heel mijn hart voor jou.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 Voor u hebben het alvast bezwaar. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite waard.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 dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al vast bezwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet De moeilijk. Maar lief, dat kan geen kwaad.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 Is zoals het gaat Wij haalt ons bol helemaal los Een drankmarathon, pa met dubbele tong Je weet dat ik voorlopig niet naar haast kom Ik heb vier, vijf roodjes in mijn zak Ik heb de hele nacht op jou gewacht Ik zet hazes aan en een loeper Wanneer ik lam stap in de Uber Ik haal de mooiste patra's uit mijn kast Ze glimmen net zoals je lacht Je pak de bom voor het café Dus neem je vriendin mee Is de nacht nog jong Mijn bol in mijn stony hand. ik een flessen in de koelkast net als janky. Drank heb ik klantie van bier, en pellet of drie. Zelf doe ik een paf net Jean-Marie. Consistent heb ik feest in de den. Space ongeremd. Gekke tramadlan, jonk op met croissant. Batra in mijn hand. En trek als twee cassofflé in de frituur geland. Zorgen zijn vanmorgen gaan door tot, tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg wordt bij de daad. Zo kom je bonje, crisscross en Tino. Dit is het laatste rondje, schenk nog een vino. Eerste nacht, en? nog jong, komt de zon op gaan we af. Al... Boven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te sloven Doe dit normaal liet er nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog Je had me bij al Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was gekozen Je sprak mij aan, je betrapt mijn zwaar en het voelt zo vreemd. Maar toen ik in je ogen keek, zo van slag ben ik nooit geweest. Het moment is hier, daar staan we dan zonder plan en het ijs te breed. Ja, je houdt me bij loop, gelijk ondersteboven. Misschien klinkt het idioot, ik loop me uit de sloven door.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 ze terug naar toen, geborgenheid en warmte en een vaderlijke zoen, maar ze wil het leven proeven zonder regels of gezag, juist al die dingen doen die bijna niemand anders mag. Oh, oh, oh. Ze lacht de wereld uit en dan gaat twijfels weg. ...dagen... Weer terug hier bij jou Ik hoef niet alles op zijn minst dat je me even vertrouwt We weten beide niet van wat er hier gebeuren zou We zijn zilver van elkaar, maar we zijn met elkaar goud Je blik richting mij en de dingen die je zei Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt Je blik richting mij en de dingen die je zei Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt Het is niet waar ik het moest zoeken Tot ik jou zag op dat hoekje, daarna was ik het kwijt je blik richting mij en de dingen die je zei Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt Wat zou je doen Als ik hier opeens weer voor je stond Wat zou je doen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 door je haar zou gaan. Wat zou je zeggen als we samen voor de spiegel zouden staan? Wat zou je zeggen? Wat zou je doen als ik dat deed? Wat zou je zeggen?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 Alsof ik zo vergeten kan dat ik je mis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 Voor mij, ik zie de velden langs me heen gaan huizen. Het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien?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 Verdiend en ook weer opgemaakt. Soms iets te veel, mijn vriendje weet toch hoe het gaat. Maar elke cent die was het waard. Mijn hart gaat sneller kloppen. Als ik hier loop, ben ik niet te stoppen. Gooi die bar volde voor mij een rondje. Tino en Mart nemen nog een shotje. Oh. Mijn hart gaat sneller kloppen Als ik hier loop ben ik niet te stoppen Gooi die bar vol, doe voor mij een rondje Tino en Mark nemen nog een shotje hey.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 Vast dan sla jij dicht Oh ik haat het Want zelfs die kus die voelt verplicht So do so I.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 een beeld dat nooit meer zal verwijnen, jouw hand niet meer in mijn eigen. Dus stel ik de lege lange dagen, die zonder jou voorbij gaan.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 Ik weet alleen niet hoe, niet langer verlegen. Ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. Er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, een ander, sinds die ene lach. Ik geef me over je.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 en ik heb het gezien. Jarenlang was jij mijn gapper, als een broer.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 Was staan jouw ja, vriendschap niet overal? Hoe vaak lag jij daar in mijn bed? Zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn trouw Erbij. Nooit vroeg ik aan jou een stuiver. Dat je mee had, was woon, Zelfs als jij een keer wou stappen, gaf ik jou iets van mijn loon. Gaf je alles, zelfs mijn kleeren? Want een vriend die laat je niet staan, ben je alles dan vergeten? Waarom deed je mij dit dan? Niet weg. Zo gaat het toch, het duurde te lang, maar we zien. Mij. Ze is, ze is van mij oh, oh, ze is van mij Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg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 Uit mijn ogen en ik na, en alles gaat dan door me heen, dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild, maar dat zal me nooit spijten. Het was altijd drank en vrienden om me heen, en waren altijd feesten. Maar het was leven zoals ik dat toen wou Daar had ik voor gekozen We gingen wel eens door De nachten waren lang Dan viel je zo je bed in Geen cent op zak, geen kruimel meer in huis Maar toch leef je maar lachen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 Maak nooit ruzie, laat mij niet op met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat te veel, ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat te veel, laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mij nu gaan. Nu gaan. Oh. Ik kijk nu terug en, en toch heb ik geen spijt.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 Ik leef mijn leven zoals ik dat wil, ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil, laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mij nu gaan, laat mij nu gaan. Ik knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja. Yeah. nu sta ik voor je. Ik ben mee blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe Was het, er was alles wat ze vroeg. Als je wil.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 Voor mij is vrij, want ze weet.